Het zo modern over het huwelijk gedacht wordt. En misschien nog belangrijker, waarom begin ik daarover? Waarom is dat belangrijk? Bij economische ontwikkeling en staatsvorming... denken we altijd aan beslissingen van belangrijke mannen. Politici, staatshoofden en dergelijke meer. Maar gewone mannen en vrouwen zijn minstens even belangrijk. Zij beslissen bijvoorbeeld over hoeveel onderwijs ze geven aan hun kinderen. En dat bepaalt in hoge mate wat er in de komende generaties gaat gebeuren. Maar ook... Kinderen worden thuis opgevoed. En als ze opgroeien, worden ze geconfronteerd met hoe mensen met macht omgaan. Is er een patriarch die alles zelf beslist? Of wordt er door iedereen met iedereen onderhandeld? Van groot belang is hoe ze dan later met politieke macht omgaan. Dat leren ze thuis. Op dit terrein was er in West-Europa wel iets bijzonders ontstaan. Daar wil ik het even met u over hebben. Dat is het op consensus gebaseerde huwelijk... En elkaar een belofte doen, zoals Janne Hendricks en uh, Adriaan Jacobs... was al voldoende om uh, met, feitelijk met elkaar te trouwen. In andere samenlevingen op dit moment, rond 1500... waren huwelijken vrijwel steeds gearrangeerd. Uh, een, een meisje werd uitgehuwelijk, een jongen werd uitgehuwelijk... en dat was het resultaat van besluiten die familiehoofden met elkaar namen. Waar kwam dat consensushuwelijk, wat zo modern aandoet... en wat in West-Europa rond 1500 was ontstaan, vandaan? Ik kom dan weer uit bij de katholieke kerk, om te beginnen. De katholieke kerk was in de middeleeuwen gaan prediken... dat het huwelijk een sacrament was, wat vrijwillig moest zijn. En dat een vader niet mocht, een meisje of een jongen niet mocht dwingen... om te gaan trouwen met iemand anders. En dit was in 1215 bij een concilie in Lateranen... tot de officiële leer van de kerk uitgeroepen. En het werd in de praktijk ook zo gepreekt. Um, maar als er iets gepreekt wordt af de, de kansel... dan zegt dat nog niet alles. Wat minstens zo belangrijk was... is dat in dezelfde periode die markteconomie aan het ontstaan was... en dat vrouwen en mannen toegang kregen tot de arbeidsmarkt. Ook in het verhaal van Janne Hendricks komt die betaalde arbeid een, uh, een, een rol speelt die betaalde arbeid een rol. Daardoor konden ze zich zelfstandig in koude kerken vestigen. En vooral na 1348, na de grote pestepidemie... ontstond er een grote schaarste aan arbeid in, in grote delen van Europa... en konden kon jonge mannen en vrouwen... vrij makkelijk via loonarbeid in hun levensonderhoud voorzien. Daardoor konden ze zich onafhankelijker gaan opstellen... tegenover de paterfamilias. Um, en konden ze in feite dat het consensushuwelijk het huwelijk... wat gebaseerd is op hun eigen keuze, feitelijk ook gaan afdwingen. De gevolgen van deze ontwikkelingen waren... dat de positie van de vrouw in deze samenleving belangrijk versterkt werd. Ze had zelf invloed op haar huwelijk, op de keuze van haar partner... Het betekent ook een versterking van de positie van de kinderen ten opzichte van de ouders. Kinderen gingen na het huwelijk zelfstandig wonen en trokken niet in bij de ouders. Ze gingen ook veel later huwen. En pas als je zelf een partner gevonden had, op je 23e of op je 25e werd er getrouwd. En niet op de, je 12e of op je 15e jaar, wat gebruikelijk was in systemen van gearrangeerde huwelijken. Voor vrouwen en mannen betekent dat dat het leven er heel anders uit ging zien. Dat ze een grote periode erbij kregen, eigenlijk tussen hun twaalfde en hun vijfentwintigste... omdat ze zich zelfstandig konden ontwikkelen. En ze werden niet meteen op hun twaalfde of op hun vijftiende in het huwelijk gestort. Uh, en gearrangeerd door hun ouders. Het is een goed voorbeeld van uh, uh, de machtsdeling op microniveau in het huishouden in dit geval, die, die kenmerkend werd... voor de Europese geschiedenis. Maar er waren ook verliezers in dit proces. De ouders werden niet meer verzorgd door de kinderen... niet automatisch meer verzorgd door de kinderen als ze uh, uh, oud werden. Want de kinderen vertrokken uit het huis en gingen zich zelfstandig vestigen. Daar moesten de ouders bijvoorbeeld gaan sparen via die kapitaalmarkt... en uh, renten, een soort pensioenen, bij elkaar gaan uh, sparen. Dus het had ook gevolgen voor de kapitaalmarkt. Kortom, het consensushuwelijk vormde een van de bouwstenen... van de moderne samenleving die aan het ontstaan was. Dat was Contrapunctus 13 uit de der Fuge van Bach. In de uitvoering van de Amsterdam Bach Soloist. Heerlijke, onstuimige muziek. Althans in de ogen en de oren van iemand die van klassieke muziek houdt. Um, de Fuga is, is echt een heel fascinerende muziekvorm. Streng, methodisch. Het doet me soms wel een beetje denken aan een wetenschappelijk artikel. Dan moet je ook stap voor stap redeneren. Um, en daarom hou ik misschien erg van fuga's. Dit is tot half twee, zomernachten. Een programma zonder presentator, maar met één gastheer. Vannacht, economisch historicus Jan Luiten van Zandbe. We blijven in de Lage Landen. We gaan nu naar de riddenzaal in Den Haag. En ik kijk naar een schilderij van Dirk van Deelen uit 1651. Wat ook weer op onze website staat. En het is een schilderij dat laat de grote vergadering van 1651 zien. Je ziet de riddenzaal, Je ziet er allemaal mannetjes in, in vergaderopstelling... zittend en wat rondlopend. Klein, anoniem. Dat zijn er enkele tientallen. En daartussenin... Tussen de, de verschillende. Het is een beetje de opstelling van het Britse parlement. Daartussenin zit het kleine moderame, eh, Dagelijks bestuur. Daar moet Jacob Katz tussen zitten. Want die was toen de raadspensionaris. We zouden nu secretaris of misschien wel premier zeggen. Eh, die de openingswoorden eh, had uitgesproken. Maar deze, al deze bestuurders zijn anoniem. Als dit een schilderij zou zijn geweest van het Franse bestuur. Dan had eh, Lodewijk XIV daar magistraal, centraal gestaan. Maar de Republiek, en daar hebben we het over, de Republiek, de Zeven Verenigde Nederlanden, werd door eh, min of meer anonieme vertegenwoordigers... van de gewesten bestuurd. Daarom is dat een belangrijk plaatje. Het laat zien hoe deze Republiek in elkaar zat. Uh, het hoogste uh, gezag... Werd vertegenwoordigd door deze mannen bij elkaar in zwart, de Staten-generaal. Maar ze waren diep geworteld in de samenleving. Ze waren vertegenwoordigers van de gewesten, van de steden, en binnen die steden weer op allerlei manieren geselecteerd om deze politieke rol te spelen. Dat parlement was geen Nederlandse nieuwigheid. Um, het eerste parlement was eigenlijk in 1188 in Spanje ontstaan. lang verhaal, daar kunnen we nu niet over uitweiden. Maar dat idee van dat je op die manier een, een, de vorst in samenwerking met zijn onderdanen... de vertegenwoordiger van de steden, van de adel en van de kerk... een land kon besturen dateerde uit de middeleeuwen en is zo'n prachtig voorbeeld weer van machtsdeling... zoals het in Middeleeuws-Europa is uh, tot stand gekomen. Dat model van het parlement verspreidde zich over heel Europa... maar geleidelijk aan begonnen vorsten daar problemen mee te hebben. Uh, die kregen steeds meer de neiging om parlementen ook weer uit te schakelen... en zonder parlementen te gaan besturen. En... Tussen uh, uh, ongeveer 1550 en 1650 leidde dat tot een grote clash in Europa. Tussen dit soort vertegenwoordigende organen... en de absolutisme, naar absolutisme strevende vorsten... die eigenlijk een soort kleine Chinese keizertjes wilden zijn allemaal. En in sommige delen van Europa won de vorst... in Spanje, in Frankrijk, in Rusland, maar in andere delen won het parlement. In Nederland is een beroemd voorbeeld natuurlijk... met onze opstand tegen Philips II... waardoor deze staten-generaal het soevereiniteit naar zich toe uh, konden trekken. Maar ook in Engeland gebeurde iets vergelijkbaars... met de burgeroorlog van die 1640 uitbrak... en de Glorious Revolutie van 1688. En wat opvallend is, is dat deze parlementen wel degelijk in staat waren... om hele sterke staten te organiseren, grote legers op gang te brengen op de been te brengen, een forse marine te organiseren... zodat ze deze conflicten met Spanje... of met andere naar absolutisme strevende vorsten aankonden... en konden laten zien dat dit een model was wat goed functioneerde. Maar het was ook een model wat goed economisch functioneerde. De twee van mijn grote voorbeelden in mijn vak, de Fries en van de Wouden... hebben de Republiek de eerste moderne economie genoemd. En daar zit een kern van waarheid in. Die instituties, zoals het parlement, waren modern. Maar ook de hele onderliggende structuren van de economie, die daarmee overeenkwamen, waren modern eh, in allerlei opzichten. In zekere zin was hiermee het model geschapen. van het samengaan van machtsdeling. en een efficiënte organisatie van de economie. En dat model heeft zich vanaf eh, deze periode verder verspreid door Europa. In zekere zin nog steeds het model van Siena, maar dan toegepast op nationale schaal. Het schaal van de Nederlandse Republiek, van het Engeland naar 1688, van de Amerikaanse Constitutie en vanaf 1789 ook van de nieuwe democratische ideologie van de Franse Revolutie. Dit is Radio 1, programma Zomernachten van de NCV. Welkom in mijn zomernacht. Als u nog maar recent ingeschakeld bent, ik ben Jan Luiten van Zanden, economisch historicus. Ik probeer een verhaal te vertellen over rijkdom en armoede in de wereldeconomie. En over macht en onmacht daar. We zijn nu aangekomen bij de industriële revolutie, de belangrijkste breuk in de economische geschiedenis. Terwijl Mozart zijn pianoconcerten componeerde, schreef de Schotse filosoof... Adam Smith, een andere genie, zijn Wealth of, We Wealth of Nations. De basis eigenlijk van de economische wetenschap. Maar wat hij daarin een beetje over het hoofd zag... was de ontwikkeling van de industriële technologie. James Watt was in diezelfde tijd bezig met de stoommachine. En daar had Adam Smith niet heel veel oog voor. Um, en toch waren deze jaren, rond 1760, 1780 de belangrijkste breuk in de economische geschiedenis. Die industriële revolutie bracht een proces op gang... waardoor we nu 10, 15, misschien wel 20 keer zo rijk zijn... in Nederland, in het Westen, dan in andere... dan we waren zo'n 200, 250 jaar geleden. Dus de basis van de huidige welvaart werd toen gelegd. Waarom gebeurde dat toen en waarom gebeurde dat in Groot-Brittannië... of eh, zeker in zekere zin in West-Europa? Dat had voor een deel te maken met die kapitaalmarkt waar we het eerder over gehad hadden. De lage rentestanden maakten het mogelijk om te mechaniseren... om grote machines te ontwikkelen die arbeid uitspaarden. Uh, Nederland was daar al uh, in een vroeg stadium heel toonaangevend in. Uh, onze grote modens, uh, niet alleen de watermodens, maar ook papier, oliemodens... Uh, uh, waren eigenlijk grote machines die het mogelijk maakten om arbeid te vervangen door kapitaal. Dat soort technieken waren er elders in de wereld uh, nauwelijks. Men kende die ideeën wel, maar men had niet het kapitaal, de lage rentestanden, die het mogelijk zouden maken om uh, op een efficiënte, op, op een rationele manier dat soort uh, grote machines te ontwikkelen en toe te passen op, op een massale schaal. Um, in China bijvoorbeeld was arbeid heel goedkoop en kapitaal was duur. Daardoor was er geen mechanisatie mogelijk. De stoommachine van de Industriële Revolutie was eigenlijk in zekere zin de volgende stap eh, na de windmolen, die in Nederland de industrie eh, domineerde. Het was vervanging van arbeid door kapitaal en energie, goedkope steenkolen. En daarom. Als een soort culminatie van uh, processen uh, die in Europa al rond 1100 begonnen waren, die begonnen waren in de, de kapitaalmarkt van China in zekere zin, um, uh, ontstond die industriële revolutie um, in Europa. En die kwam uiteindelijk voort uit nieuwe vormen van machtsdeling die in Europa waren ontstaan. Dit is tot half twee, zomernachten. Het programma zonder presentator maar met één gastheer. Vannacht, economisch historicus Jan Luiten van Zanden. We moeten nu snel door de tijd heen. We hebben steeds stappen van een paar eeuwen gemaakt. en We gaan nu in één keer van Mozart naar uh, het heden... We zagen het begin van de industriële revolutie, het ontstaan van stoomtechnologie, als een voortzetting van oudere processen die uh, uh, veel diepere wortels hadden. Maar vanaf 1800, 1850 gaat uh, die industriële revolutie zich over de wereld verdelen, verspreiden. En die verspreiding bepaalt in hoge mate in welk, uh, in, hoe landen hier uit dit proces tevoorschijn komen. Als je vroeg aanhaakt bij de industriële revolutie, word je rijk. Slaag je daar niet in, dan blijf je arm. Dat is in, uh, uh, de meest eenvoudige interpretatie... van hoe die processen zich hebben afgespeeld. Twee factoren bepalen dat, uh, dat proces. Um, geografie en politiek. Uh, de revolutie is in, in aan de ene kant een soort olievlek. Um, uh, als je dicht bij landen zit die het goed doen... en als je dicht bij Londen zit, waar het allemaal bij is mee begonnen is, vergroot je enorm je kans op economisch succes in de afgelopen 200 jaar. Wat dat betreft had Nederland heel veel geluk. We zaten dicht bij het vuur. Um, buren die het goed doen helpen dus enorm uh, um, om je economisch te ontwikkelen. De, de olieflek is het ene kant van het verhaal. De instituties zijn de andere kant van het verhaal. Als je democratisch georganiseerd bent, als je vormen van controle over de vorst hebt ontwikkeld, dan heb je een grotere kans om je snel economisch te ontwikkelen en mee te doen aan die industriele revolutie. Ben je daarentegen een kolonie, ben je afhankelijk van andere landen, dat heeft een heel sterk negatief effect op je ontwikkelingskansen. Maar er waren wel uitzonderingen op deze regel. Japan is misschien de meest beroemde uitzondering. Dat gaat zich eigenlijk in zekere zin op eigen kracht vanaf 1870 heel snel ontwikkelen. door systematisch voorbeelden uit Engeland, Duitsland en de Verenigde Staten te kopiëren. Het, het, model wat, of het beeld wat daarbij gebruikt is, is van een vlucht ganzen. Ik ben een vogelaar, dus dat spreekt me wel aan. Japan opent de vlucht en daarna volgen Korea en Taiwan als een soort tweede uh, landen die zich snel gaan ontwikkelen. Daarna volgen nog meer landen, Singapore, Maleisië, Thailand, Indonesië. En tenslotte, heel recent, uh, China en India. Zo heeft het proces van economische groei om zich heen gegrepen... en op het moment is het zo dat ongeveer twee derde van de wereldbevolking... daar uh, positief aan deelneemt. Maar er zijn uitzonderingen op. Afrika is misschien wel de belangrijkste uitzondering. Uh, um, um, en dat begrijpen we nog maar, nog maar nauwelijks of niet, eigenlijk niet echt... waarom Afrika zo achter is gebleven. Um, tegelijkertijd verspreidt ook het proces van democratisering zich over de wereld. In de 19e eeuw is het Europa en de Verenigde Staten wat zich democratiseert. Na 1945 komt er een tweede golf democratiseringen. Eh, landen die ook onafhankelijk worden, decolonisatie. En na 1974 tot heden zien we door de val van de muur... Het, het eenvallen van het communisme en nu ook de islamitische lente... een derde, of misschien wel, een vierde democratiseringsgolf. Een van mijn favoriete aria's uit Bach's lange reeks kantaten, Cantate 102. Het vierde deel de deelde aria, een, een aria van de uh, De Bas. Uitgevoerd door Concertus Musicus Wien. Uh, geleid door Nicolas Horn En de Bas is Philippe Hoetenlocher. En het mooie daaraan is de manier waarop de woorden... als genade, geduld en langmoedigheid in deze kantaten... dit, dit stukje wat geïnspireerd is door Romeinen opnieuw, verklankt worden. Met Bach is de cirkel een beetje rond weer. En dit is dus tijd voor een terugblik. Wat heeft het overzicht van momenten uit 3000 jaar geschiedenis opgeleverd? We hebben gezien dat er een soort... Eerste probleem is ontstaan. Staatsvorming leidde tot verlies aan autonomie en vrijheid, zoals Samuel voorspelde. Er ontstonden zeer autoritaire staten, die op den duur geen ideale voedingsbodem voor economische ontwikkeling waren. Een echte markteconomie ontstond pas in Midden-Europa. We hebben naar China gekeken als een staat die geworteld was in de belangen van burgers, kooplieden en bankiers. En de nieuwe, dat was gebaseerd op nieuwe politieke verhoudingen waarin macht deelbaar en onderhandelbaar was. In feite was toen, is toen het grote polderen begonnen waar we in Europa nog steeds mee bezig zijn, zou je kunnen zeggen, ook gisteren weer. Het was gebaseerd op de vorming van macht van onderop, door steden, gilden en universiteiten. Um, een hele harm uh, uh, uh, uh, organisch gegroeide machtsstructuur, in zekere zin. En dat iets dergelijks zagen we ook rond uh, familie en huwelijk. Het consensushuwelijk was ook gebaseerd op machtsdeling tussen man en vrouw en tussen generaties. Die twee dingen hangen in mijn beleving ook sterk met elkaar samen. Als, als je op microniveau binnen huwelijk en familie grote machtsongelijkheid hebt... dan zul je dat ook weer spiegeld zien in de bredere politieke verhouding en andersom. Die speciale machtsverdeling van Europa... leverde uiteindelijk de basis voor de industriële revolutie. En het verhaal over wat er na de industriële revolutie is gebeurd... heb ik wat sterker moeten samenvatten dan mij lief was. Maar de tijd drong ons daartoe. Um, zijn we dus nu bij het eind van de geschiedenis gekomen. Uh, in de 19e eeuw dacht men dat een beetje. Ook toen was een soort liberale wereldorde ontstaan... een combinatie van economische groei en toenemende democratie... Uh, waar uh, men uh, op dat moment uh, met tevredenheid naar keek. Toch bleek die orde heel broos te zijn. De eerste ronde van globalisering die zich toen afspeelde... leidde ook tot... Verliezers. Er zijn eigenlijk altijd verliezers als economische ontwikkeling doordendert. En deze verliezers sloten zich in verschillende landen van Europa aan één. Duitsland is een heel beroemd voorbeeld en zorgden voor ondermijning van de samenwerking tussen landen. Een toename van protectionisme, een backlash is het ook wel genoemd, een terugslag, een verzet tegen de liberale wereldorde die ontstaan was. Tegelijkertijd zie je een sterke opkomst van het nationalisme. En dat liep na 1914 en vooral na 1929 helemaal uit de hand. We noemen die periode wel ook wel de grote Europese oorlog. Soms maak ik me zorgen over dat zoiets weer zou kunnen gebeuren. We maken nu ook een soort backlash, een terugslag tegen... van verliezers van globalisering. Die voelen zich misschien wel terecht in de steek gelaten door de... Elite En ja, de toename van het populisme waar we mee te, maken krijgen, is daar een, eh, mee te maken hebben is daar een teken van. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar er zijn soms onrustbarende parallellen. Politiek gebaseerd op rancune en woede is gevaarlijk. En een beetje meer geduld en langmoedigheid, waar Bach zo mooi over combineerde, zou geen kwaad kunnen. En dan, dan sluiten we af met een uh, concert van La Pichata. Het optreden van hen in Vredeburg. Prachtige Monteverdi-muziek onder de titel Teatro d'Amore. Daar kunt u de, de komende 30 minuten naar luisteren. Het is half twee, Christian Bonebakker met het NOS Journaal.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 Poi ancora i be por comet noi, chi no c'è do i me, chi ha poi ancora i pepor come la sfiorita mia caduta? Ja. Hoe Je ben niet And the. I mm -hmm. Ik Dit was mijn keuzeconcert, het keuzeconcert van Jan-Luiten van Zanden. L'arpeggiata. Optreden in Vredeburg, voor muziek van Monteverdi, onder de titel Teatro d'Amore. Ik hoop dat u ervan genoten heeft.